De Franse kokkin van Margaret Duin, Vertaling Jo Berge. Regie Bert Dijkstra. Heerlijke lunch, Laura. Dankjewel. Ja, vooral. Maar ik vind het wel vervelend om uh, jou de rekening te laten betalen. Toen nou, Richard. Waarom dat nou in hemelsnaam? Ja, ik heb waarschijnlijk de helft van je declaratiegeld opgegeten. Terwijl ik niet aan je verzoek ik kan voldoen. Ik heb je niet alleen mee uit eten genomen om je over te halen een boek voor ons te schrijven. Je hebt het toch op die lift gegeven vanaf de boekenbeurs? Daar wou ik je voor bedanken. Met de trein? Ik zou er urenlang over gedaan hebben. Ik het met jouw hele naam. Dus die lunch was eigenlijk een extra tractatie? En ik was en ben nog zeer benieuwd naar jouw nieuwe project. Maar we ga je even mee naar boven. Beetje rondkijken. Ons kantoor zit hier in hetzelfde gebouw. Oh, ja, een mooi oud gebouw. Ja, ja, zeker. Ja, het is jammer. Het komt natuurlijk steeds meer in de schaduw te staan van al die nieuwe flats hier. maar, nee, maar het heeft uh, heel veel charme. Het ziet er ook deftig uit tegelijkertijd. Ach, kijk toch eens. Kijk eens. Ach, lekkere grote glimmende koperen deurknoppen. Oh. Dat ziet toch zo graag, hè? Ah, kijk nou toch eens, wat een vloer. Wow, zo'n lekkere geboende pakketvloer vind ik tegenwoordig. Zeker niet in kantoorgebouwen. Nee, nee, T.J. is er erg trots op. Prachtig. Zijn grootvader heeft dit gebouw laten neerzetten. Hij hmm. bewoonde met zijn gezin de bovenste verdieping en... ...zijn uitgeverij vestigde de, de verdiepingen daaronder. Ja. Uitgeverij T.J. Jameson huist hier nou, anders kijken. Ja, drie generaties. Wil je met de lift? Met de lift? Op welke verdieping zit je? De vijfde. Dan wil ik met de lift, ja. Vertel me nou, ik denk Dat jij meestal naar boven loopt. Dat is heel gezond. Ja, als je de hele dag achter een bureau zit. Nou, ik denk dat het na zo'n lunch gezonder is de lift te nemen. Niet dat jij veel gegeten hebt, hoor. Eet je dan vaak? Nee, nooit eigenlijk, nee. Een stuk kaas en een appel liggen tegenwoordig meer in mijn lijn. Ja, een nieuwe afdeling opzetten voor TJ betekent hard werken. Ik heb geen tijd, hoor, voor elle lange lunchpauzes. Ja, zie je nog wel. Daarom heb ik vandaag ook zo'n vreemd gevoel en zo'n vervelend gevoel. De helft van de tijd die ik heb bespaard, heb ik ook weer verspild. Je hebt nauwelijks iets gegeven. Ach, dat is niet waar. Ik, ik heb wat van die, van die, van die, van, van nou, van die kalfsdingen genomen. Beste Laura, Laura, van die kalfsdingen. Ja, nou, de kok zou dikke tranen in zijn soep huilen als je dat hoorde. Dat was Blanquette de vous à l'ancien. Oh ja, ja. En nog voor klaargemaakt ja, ook. Ja, ja, ja. Jij beseft echt niet wat voor een geluksvogel je bent met de kok door beneden je. Het is een van de beste eetgelegenheden die ik ken. En het moet voor jou een heel machtig middel zijn om auteurs over te halen om voor jou te schrijven. Ook al heeft het dan in mijn geval niet gewerkt. Richard, Richard, ik heb je toch verteld dat ik je niet... Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar <lacht> Lieve hemel, wat een stap voor een ding. De lift? Dat <lacht> is meer een vogelkooi. Weet je zeker dat die veilig is? Ja, absoluut. Wordt regelmatig nagekeken. Oh, ja, nou, nou dit werkt. wel een iets ander licht op jouw voorkeur om de trap te nemen. Het doet niet zo gek. <lacht> Stap maar in. Ja. Hij is echt heel stabiel. Ja. Zeker voor zijn leeftijd. Nou, dat is een uh, hele geruststelling. <lacht> Oeh. Oh, wat dat gaat doen. <lacht> oh, oh. Uh. Ah, nou, eigenlijk best een... heel uh, plezierige lift. Ja, toch? Ja. Ah, lekker rustig. Beter dan die dingen die je in een halve seconde 20 verdiepingen wst, hoog lanceren. Met van die, weet je wel, van die supermarktmuziek en overal lichtjes aan en uit. Ja, ja. Uh, zoals ik je al zei, Richard, heb ik je niet voor de lunch uitgenodigd... ...omdat ik wil dat je een boek voor ons schrijft, maar... ...jij weet natuurlijk dat we jouw naam graag op onze aanbiedingslijst voor de komende herfst hebben. Ik weet het, ik weet het. En ik wou dat ik je wens in vervulling kon gaan, maar ik denk dat ik het gewoon niet kan. Natuurlijk kun je dat wel. Nee. Ja, nee. het past precies in je straatje. Nee, ik kan het niet, want ik ben geen echte schrijver. Schrijven is toch niet moeilijk als het gaat over een onderwerp dat je na aan het hart nee, ligt. Maar waarom probeer je iemand anders? Ik ben toch niet de enige kenner van de middeleeuwse nee, literatuur? Nee, nee, nee, maar jij hebt wel een naam. Ja, jij bent bekend. Natuurlijk heb je ook de capaciteiten. Dank je. Maar afgezien van jouw uitstekende reputatie in de academische wereld kent het hele land jou door dat televisiepanel waar je ach, in zit. Kom toch. Ja, ja. Oh, dat panel is toch een lolletje. Ja. Je kunt het niet serieus nemen. Oh, jouw kennis, jouw enthousiasme voor het onderwerp en, en de manier waarop je het presenteert. Ze worden altijd serieus genomen, Richard. Nee, luister nou even naar mij. Een boek van jouw hand, op dit moment. Prima getimed, geloof nee, mij. Nee. Ja, ik betwijfel dat, ja. ik betwijfel dat. Kijk eens, een serieus boek over, wat stel je ook alweer voor? Een geaccentueerde... Ja, geaccentueerde ritmische poëzie in vroeg zesde-eeuwse kloosters. Ja. Dat lijkt me nog niet bepaald een onderwerp voor een rijde bestseller. Nee, natuurlijk niet, maar dat hoeft ook niet. Oh. Zoals ik je al heb verteld, is deze nieuwe afdeling van ons iets bijzonders. Beperkte de oplage van exclusieve boeken over zeer serieuze onderwerpen. Nou, geloof niet dat ik nou zo'n zeer serieus persoon... Och, natuurlijk ben je dat wel. Nou... Ik vind het allemaal zo gemoeilijk om serieus te zijn... terwijl ik met jou in zo'n vogeltocht oh, sta. Oh, nou stil maar. We zijn er bijna. Allewaar, <laughs> het is niet te geloven. Het is toch. We zijn er. Alsjeblieft. Hmm. De beproeving is ten einde. Je kunt eruit. Godzijdank. Nou. Welkom op onze nieuwe afdeling. Ah, zo zo. Hier zit je dus. Ja. Helemaal bovenin? Ja, dit was de zolder van het oude huis. Mooi Die zijn. heeft het helemaal voor ons laten opknappen. Ja. Oh, wow, nog een beetje koel, cool, nog een beetje klinisch. Nieuw en efficiënt noemen we dat. Maar dat sluit wel, denk ik. Ach, heb toch, ach, ach, wat een schitterend uitzicht Ja, hier. Ach, ja, ja, goed licht om bij te werken. Ja. En, zeg, wat een heerlijke geur. Wat, wat is hm? dat? Regelrecht uit de keuken van de kok door. Het is toch al gegeten, hè, Bambes? <tus> Dat is gek. Dat heb ik nog nooit eerder gemerkt. Ah. Mm, knoflook, roosmarijn en iets, iets met citroen. Op het menu heb ik niks gezien wat erop leek, jij wel? Nou, het zal wel voor die neven vanavond zijn. Nou, dat is heel vreemd. Hè? Misschien heeft het iets te maken met de windrichting. Ja, of misschien... Ik, ik ben namelijk de afgelopen twee weken weg geweest. Misschien hebben ze wel een, een nieuw ventilatiesysteem aangebracht of zoiets. <laughs> Rechtstreeks uit het gebouw hiernaast naar jouw vijfde verdieping? Hm? Ach nee, nee, natuurlijk niet. Dat kan niet. Nee, het moet de wind zijn. Dat doet er ook niet toe. Kom, dan zal ik je mijn kantoor laten zien. Ja. En dan kunnen we verder praten over zesde-eeuwse poëzie... en het soort hok, dat jij volgens mij heel goed zou kunnen zijn. Monika? Ja, mevrouw Martin. Uh, wil je even hier komen? Ja, ik kom eraan. Ah. Heb je de post gevonden, mevrouw Maarten? Ja, dank je. Ik heb hem even snel doorgenomen. Hoe was het op de beurs? Oh, goed. Oh, je weet hoe het aan toe gaat op een boekenbeurs. Is hier alles in orde? Ja, ik geloof het wel. Meneer Early heeft zich ontfermd over het manuscript van Nolen. Mm, mooi zo. Het boek van Brandon is gisteren gecorrigeerd teruggekomen. Aha. Nou, en, uh, mevrouw Hetter heeft alle dringende brieven beantwoord. De kopieën zitten daar in uw map. Ja, ja ik heb ze gezien. Uh, ik wil een memo naar TJ sturen over Richard Kenton. Mm -hmm. ja, ik dacht dat ik geluk had toen hij me van de beurs naar huis wilde rijden... maar ik ben bang dat hij er niet op ingaat... op ons verzoek om een boek te schrijven. Oh nee? Nee, het is jammer. We kunnen zijn naam heel goed gebruiken in ons fonds, maar hij zegt nee. Zou die niet van gedachten kunnen veranderen? Ach, dat doet hij vast. Oh, hij leek me anders vastbesloten. Waarom denk je dat eigenlijk, Monika? Nou, hij was nog even bij ons op kantoor nadat hij bij u was weggegaan. Bedoel je, nadat ik hem naar de lift had gebracht? Ja, hij kwam terug. Waarom? Was hij iets vergeten? Nee, Nee, dat geloof ik niet. Hij liep gewoon... Uh... Maar wat kwam hij dan doen? Nou, niks eigenlijk. Hij liep gewoon... Ja, hij kwam gewoon een praatje met ons maken. Maar wat zei hij dan? Ik bedoel, wat heeft hij gezegd... waardoor jij denkt dat hij over dat boek van gedachten zal veranderen? Nou, ga eens even zitten, Monika. Ja. Nou, hij zei dat hij zou terugkomen. Ach. Oh, ja, hij zei eigenlijk iets heel grappigs. Hij zei dat hij achter zijn neus was aangelopen... en dat hij terug zou komen. Achter zijn neus is aangelopen. Monika, er hangt vandaag een sterke kooklucht op kantoor. Paulette mm -hmm. margarita au vinzerpe. Waarom? Pardon? Kip met kruiden en citroenschil in een witte wijnsaus. Mm. Ach zo. Ja, ja. Ja, nou, misschien heb je wel gelijk. Maar ik kan me niet herinneren dat restaurant ooit eerder zo sterk geroken te hebben. Oh, maar, maar die geur komt niet van het restaurant, mevrouw Martin. Het komt uit onze keuken. Welke keuken? Nou, waar wij de koffie drinken. De keuken, de keuken. Je bedoelt die klerenkast aan het eind van de gang? Twee kookplaten met een groot steentje, dat kan niet. Nee, dat zou je niet denken, hè? Oh, mevrouw Martin wat ze allemaal niet klaar speelt in die kleine ruimte. U zal het moeten zien. Tjak, tjak, tjak, tjak met het grote mes van haar... en plats, plats met een schutje wijn... en voorzichtig, oh, zo voorzichtig met de rom. terwijl de kloppen van tch, tch, tch, tch, tch, tch, tch... tch. Monika, nou, dan... Waar heb je het in vredesnaam over? en Margarita hof in Zerpe. Ja, goed, goed. Nou, euh, alsjeblieft, hou nu eens even op met die reclame teksten... en vertel me in vredesnaam wat er gaande is. Mhm. Mm ik begrijp dus dat er iemand een kip staat klaar te maken Met in onze keuken. En deze hele verdieping vergeeft van. Lukt de... het niet zalig? Dit is een uitgeverij, Monika. Geen gaarkeuken. Ja, mevrouw Martin. Aan wie hebben we dit te danken? Aan Odette. Odette? Ja. Dat Franse meisje dat u hebt aangenomen vlak voordat u wegging. Ja, maar ze is hier om te werken voor Emile Girardin. Ik heb haar aangenomen omdat ze Française is. Zodoende heeft Girardet hier een eigen kamer... met een eigen Frans sprekende secretaresse. Het is heel lastig en het kost ons veel geld. Maar nou ja, dat heb ik ervoor over. Als we dan in vredesnaam... er eindelijk een volledig manuscript van hem loskrijgen. Zonder dat iedereen hier ten prooi valt... en een zenuw in Mevrouw Ja, Maarten. Ja, ja, ja. Hij mag dan een van onze grootste auteurs zijn. Gemakkelijk is hij zeker niet. Meneer Girardet is heel tevreden over haar. Hij zegt dat ze snel is en accuraat. ...en dat ze veel kennis van zaken ja. heeft. Er zit een memo hierover in uw map. Dat nou, is een hele ommekeer. Doorgaans kan hij met niemand overweg. Ditmaal is hij zeer gecharmeerd. Goed zo. Maar hoe zit het dan met het koken? Daarvan kan hij toch niet gecharmeerd zijn? Hij zet mensen graag aan het werk, ja, maar niet boven een soepketel. Oh, maar ze kookt alleen tijdens de lunchtijd, mevrouw Martin. Oh, je bedoelt dat dat er lunch is, die kip? Ach, nee. Met de lunch eten we een salade. We? Nou zeg, dat is gezellig. En gezond. Oh, mevrouw Martin, ze maakt een salade, Odette. Sla en kruiden, zo uit de tuin. Aangemaakt met dragonna zijn en olie die de tante vorig jaar uit de Provence heeft meegebracht. Heel zwaar, met een bleke goudgroene kleur. En geurend naar zonneschijn en grote rijpe olijven. Monika, Monika! En Kaver neemt kaas mee uit het kleine winkeltje vlak bij haar op de hoek. En Ellen gaat iedere morgen op weg naar kantoor even langs de warme bakken. Oh, ligt er daarom een briefje in mijn map waarop staat dat Ellen's morgens nooit meer op tijd binnen is. Ach, maar we kunnen toch geen oud brood eten, mevrouw Martin. Ja. Laten wij het nog eens eventjes over die kip hebben. Ja. Nou, kijk. Je braat er eerst in wat boter. Ach, en dan... Laat het ook eigenlijk maar zitten. Ik praat later nog wel met Odette. We kunnen beter weer aan het werk gaan. Binnen. Madame. Ja? u mij spreken. Ik ben Odette. Oh ja, Odette, kom binnen. U wilt... Ik breng een boek, madame. Nee, nee, ik wil even met je praten. Ga zitten. Ja, madame. Gaat het over het werk, madame? Ah, huh? oui. Het gaat langzaam vandaag. Monsieur a het probleem. Hij zit in zijn bureau en wordt furieus omdat vandaag zijn marche pas... Maar ik zeg hem, soms roei je flink in de pan. Andere keer, je laat alles rustig suderen, hè? Voilà, uiteindelijk komt alles klaar. Oh, ja. Kook, schrijf, het leven, zo gaat het, niet? Ja, uh, ja goed, uh, daar wilde ik het juist even met je over hebben, Odette. Over het leven, madame? Nee, over het koken. Oh, maar dat is hetzelfde, madame. Men moet koken om te leven. Daarover valt het twiste, Odette, maar laat maar zitten. Ik wilde je spreken over het koken dat jij blijkbaar doet op kantoor. Mijn no, madame, ik kook niet op kantoor. Dat doe ik in de keuken aan het eind van de gang. Daar kook ik. Dat is een onderdeel van het kantoor, Odette. Het is de kantoorkeuken. Maar het is geen kantoor, madame. Het is een keuken. Huh. Het is geen erg keuken, comprenez, maar het is geen kantoor. Je kunt daar koken, is pas? Oef, Dat is mij verteld wanneer ik kom. Er is een keuken, zeiden ze, waar het personeel kleine dingetjes kan opwarmen voor de déjeuner. Ja, maar dat keukentje is bedoeld voor kleine dingetjes als soep en kopjes thee. Oh, kopjes thee zijn niet goed voor Franse maak, madame. Mijn soep? Ah, oh, oui, hè. Oh, ik maak die potage. Ik maak uh, le pistou. Mm -hmm. uh, maar meneer Gérardin was daar een beetje furieus over vanwege de knoflook, comprenez? En ik maak potage Saint-Germain, soep de brigand en bouillabaisse. Ik, ik bedoel de soep uit blik, Odette. Ik eet geen soep uit blik, madame. Nee, nee, dat dacht ik al, Odette. Uh, ik geloof best dat je een goede kokin bent, maar... dit is een afdeling van een uitgeverij met uitstekende reputatie... ...waar dure uitgaven worden geproduceerd over serieuze literaire en wetenschappelijke onderwerpen. Geen kookboeken. Wat jij doet, kan echt niet. Oh, maar het kan heel goed, madame. Oh, het is niet makkelijk in dat kleine keukentje, comprenez, maar het kan. Ik pak mijn kleine aardblok en mijn grote mes en ik neem mijn stoel van kantoor mee om het allemaal op te zetten... Hallo, het is mijn dejeuniteit, madame. Ja, dat begrijp ik, maar... En dan haak ik, roer ik, loop ik, proef ik. En ik stop geld in de meter voor de elektriciteit. Ja, maar... Maar het is heel duur, die elektriciteit. Ik geloof niet dat het allemaal is voor, maar wat moet ik anders, madame? En daarna werk ik voor monsieur. En mijn kleine kasserole. In werktijd, ik kijk niet eens naar haar om. Oh, zij prudelt daar helemaal in dat eentje en ze stoort niemand. Ze stoort mij. Het hoort niet op een kantoor. Die penetrante etenslucht is onzakelijk. Maar ik geloof niet dat ik, ik kan maken... Eh, hoe zegt u, een zakelijke kasserole? Ik wil dat je helemaal geen stoofpot maakt, Odette. Niet hier op kantoor. Je moet je eten maar thuis bereiden, na het werk. Net als alle anderen. Maar dat kan niet, madame. Mijn kleine kasserole heeft haar tijd nodig. Zij moet prutelen, doucement, urenlang... Als ik haar thuis opzet, is het middernacht voordat ik kan eten. En dat is niet goed voor de spijsvertering. Er bestaan elektrische automatische apparaten speciaal gemaakt voor lang en langzaam koken. En je hoeft er niet eens bij te zijn. Maar ik moet erbij zijn, madame. Ze is niet graag alleen, mijn kasserole. En als ik niet bij haar ben, hoe kan ik dan weten of zij nodig heeft een, een snufje poivre? Of, of, of dat ze iets te hard gaat? Of... En ik dacht dat je er middags niet naar omkeek. Oma, oh, ik kan haar reuk. Ja, zeg dat wel. En ik hoor dat zij vrolijk staat te prutelen iedere keer als ik langs de deur loop. Madame, ik drink geen thee. Ik bel niet met mijn vriendje. Ik zit mijn nagels niet te lak als andere meisjes. En ik werk er hard voor, monsieur. Daar twijfel ik niet aan. Oh, wij passen goed bij elkaar, monsieur en ik. Als, uh, comment ça u, uh, als slagroom en cake. Mm -hmm. Is monsieur Girardet dan de slagroom of de cake? kan me niet voorstellen dat hij het leuk vindt om een van beiden te zijn. Oh, dat doet dan niet, om Monsieur en ik, wij vormen een uitstekende combinatie. Het werkt goed. En dat is niet altijd zo geweest, ik. Toch kan ik het niet toestaan, Odette. Bon. Dus, uh... geen koken meer, madame? Nee. Geen kasserole meer? Uh, uh... Madame, dan zal ik moet nemen mijn ontslag. Ontslag? Ontslag? Onmogelijk, Lor. Ja, maar... Je weet net zo goed als ik hoe moeilijk Emile kan doen. Ja, ik... Dit keer is hij zeer tevreden met zijn secretaris. Maar DJ, die lucht. Hmm. Heerlijk, vind je niet? Wat denk je dat wij vandaag krijgen? Ik heb geen idee en het kan me niet schelen ook. Ja, je wilt toch niet dat jouw hele gerenommeerde uitgeverij stinkt als een, als een, als een, als een gaarkeuken? Gaarkeuken? Ja. Ben je nou niet wijs? Als, als ik ooit een drie sterrenlucht heb geroken, nou dan is dit het wel. En je ruikt het niet in de hele uitgeverij. Alleen op jouw verdieping. Hier beneden merk je er niks van. Zullen we dan van kantoor ruilen? Jouw kantoor past niet bij het beeld van een directeur. Nee. De mensen moeten eerst een kilometer lang Persisch tapijt oversteken... en dan verblind raken door het geboemwaste antieke bureau van mijn grootvader. En de familieportretten boven de schuurs. Oh, nou, mijn zin, TJ. Jij wilt net zo goed als wie dan ook niet in een kookhuis werken. Nou, Laura. De anderen zullen dat niet met je eens zijn. De rest van je medewerkers vindt het prachtig. Oh, nou, ja. Het werkt, hè... Eh. Inspirerend? Ja, ja, ja. Er zullen niet veel kantoren zijn met een eigen kok die exquise maaltijden bereikt. Nee, nee, dat is niet open. Maar ah, doe nou. Wees nou eens redelijk. Voor de allereerste keer bezorgt Emil ons geen moeilijkheden. Nee, weet ik wel. Jij hoeft niet meer voortdurend se tranen te drogen en Emil's haren weer glad te strijken. Je hoeft ook niet te dreigen dat hij op zijn eentje moet werken of op een eigen kantoortje moet gaan zitten, net als de andere op deurs. Jij wordt niet in je werk gestoord en wat belangrijker is, hij schiet op met het zijnen. Heb je iets van het boek gezien? Hmm, hmm. Hij heeft het me laten zien wat hij geschreven heeft tijdens jouw afwezigheid. Mm -hmm. Laura, het is uitstekend. Anders dan zijn vroegere werk, maar uitstekend, Laura. Echt uitstekend. Nou, wat fijn. En als dat meisje nou weg zou gaan? En dan wordt Emile uh, furieu. Oh, jij hebt met Odette gesproken. Uh, nou ja, ik wil persoonlijk contact houden met mijn personeel... om op de hoogte te stellen van hun probleem. Ja, ja. Laura, je weet heel goed dat Emile in dit stadium... zelfs niet een beetje geïrriteerd ja, mag raken. ik weet het. Laat staan, furieus. Dat boek moet af, dat is waar. Het is een duur experiment, deze nieuwe afdeling. En we moeten omzichtig te werk gaan... Om het te laten slagen. We hebben grote namen nodig voor onze fondslijst voor de komende herfst. En op dit ogenblik is Emile jouw topste. Ja, ja. In feite onze enige ste. Als we die Richard uh, kenten niet kunnen krijgen. Mm, en daar heb ik een erg hard hoofd in. Ah, oh, Emile is briljant. Als het goed gaat, dan is hij gewoon niet even hè? Maar om het goed te laten gaan, moet het hem ook naar de zin gemaakt worden... En daar is tot nu toe bijna iedereen gek van geworden. Tot nu toe, Laura. Tot nu toe. Ja, ik weet het, ik weet het. Nou, dan is een lichte kooklucht... een kleine prijs die je daarvoor moet betalen. En het is als wat er maar tijdelijk. Het boek schiet al op. Ja, je hebt natuurlijk gelijk. Maar het is zo, zo, oh, zo, zo onzakelijk. <laughs> Mijn lieve Laura... Is dat nou zo belangrijk? Ze kookt alleen maar tijdens haar lunchvuurtje. En de andere meisjes vinden de geur blijkbaar niet erg. Oh, het is zelfs een prima geur. Nou ja, boven snackbaar werken zou waarschijnlijk erger zijn. Laura, denk hm. nou even na. Bovendien is ze een uitstekende werkkracht. Ja, en ze kan heel goed met Emile overweg. Wiens zijn voor ons van groot belang is. Ja, nou goed. Ik geef me gewonnen. We kunnen er niet missen. En als we allemaal moeten leven met die... Exquise geur ja. van rood cuisine. Voor de komende zes maanden. Nou, wat maakt het ook uit. <laughs> Ik ga lunchen, Monika. Ja, mevrouw Martin. Oh, mevrouw Martin, vindt u het erg als ik mijn pauze vandaag wat later neem? Wel, nee, natuurlijk niet. Ik wil naar Dodi en die is tot twee uur gesloten. Oh, ga in kopen. Ja, ik ga het wel proberen. Bedoel je dat die eeuwige spijkerbroek dat je die inruilt voor een gewone rok? Mm -hmm. Wat goed, zeg. Ja, dat komt doordat we allemaal. En, en de andere meisjes ook, hè? Ik heb zoiets gemerkt. Ja, je weet het, spijkerbroeken op kantoor ook ik heb nooit leuk gevonden. Nee. Nou, ik ben dus blij dat de mode verandert. Nou, het is niet zozeer de mode, mevrouw Martin, die verandert. Wij veranderen. Sinds dat er is en wij haar eten proeven, zijn we allemaal aangekomen. Met Laura Martin. Oh, Pieter. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het vanmorgen gelezen, dat had ik je beloofd. Monika typt op dit moment mijn op- en aanmerkingen voor je uit. hè? Huh? Nee, graag gedaan. <laughs> nou, dat is aardig van je. Uh, oh, je bent onder de indruk. Nou, dat vind ik leuk. Ja, maar het heeft me niet zoveel moeite gekost. Nee hoor. Ja, ja zo werkt dat tegenwoordig op onze afdeling. Pas... Ja, pas middags is het hier een grote kermis. Ja, dan loopt alles uit de hand. Nou, ja goed hoor. Tot ziens. Daar. Of misschien moet ik zeggen uit de pan. Arthur Newby heeft gebeld, mevrouw Martin. Hij wil u interviewen voor zijn kalm boekenwereld. Uh, wanneer kan hij komen? Uh even kijken, donderdagochtend, om 11 uur dat zou kunnen. Hij komt hier veel vanmiddag aan. Hallo, Lauren, mag ik even binnenkomen? Richard, natuurlijk zijn we Wat leuk. Nou, sorry dat ik om aangekondigd kon binnenvallen, maar ik was in de buurt en ik dacht... Hopelijk hè? betekent dit dat jij van gedachten bent veranderd over het boek. Ja, ik heb er inderdaad nog eens over nagedacht. Mooi zo. En nou wil je er nog eens eventjes over praten? Nou, nee, nee, niet direct. Ik heb een paar ideeën, maar die wil ik eerst op papier zetten voordat mm -hmm. we erover gaan praten. Nou, nou, dat kan ik begrijpen. Maar ik ben blij dat je de ideeën waar wij het over gehad hebben aan het uitwerken bent. Uh, ja, ik ben met iets bezig, Ik maar wist dat, wel uh... dat je er iets in zou zien. Ah, je, je moet er eerst een beetje over nadenken. Wat wij willen, dat is precies wat jij kunt maken. En dit is voor jou HET ja, moment ja. om een boek te publiceren. Ja, nee, Laura. ik kom vandaag alleen maar even langs. Ja, omdat je in de buurt was, dat uh -huh. weet ik, ja. Maar wanneer je iets op papier hebt staan en kunt meebrengen... Nou, eigenlijk en... heb ik vandaag ook al iets bij me. Oh. bloemen. Oh, bloemen voor <laughs> mij. Oh, Richard, beelden zijn ze. Ach, het is nogal uh, huistuin en keukenbloemetje. Oh, maar het is, oh, ja, het is hier zo knus. Oh. Dus ik dacht, nou, hier zijn ze wel op hun plaats. <laughs> Telefoon voor u, mevrouw Martin. Het is Geoff Hartley van World of Books. Hij wil weten of het waar is dat we een fantastisch schitterend duur kookboek gaan uitgeven. Eh. Laura. Mm, DJ. En? Hoe gaat het met het hoofd van onze drugsafdeling van dit uitgeversconcern? Ja, ik heb het erg druk. Het is hier inderdaad een gehol en gedraaf. alsof, alsof de spetters. uit de pan vliegen? Deze afdeling heeft de laatste tijd iets. dat het slechts in de mensen naar boven brengt. Ja, doet ze denken aan oma's keuken. of aan hun kindertijd. of de wijze uitspraken van de gezinskok. Oh, hun conversatie is doorspekt met leuke culinaire vergelijkingen. Ah, je bent een tikkeltje azijnig vandaag, vind je niet, Laura? Ach zo, jij ook al. Ah. Ik begrijp nou niet waarom je zo snel aangebrand moet zijn. En in alle onschuld dacht ik na door jou te zijn klaargestoomd opbarst. Na uh, door jou te zijn omgepraat dacht ik dat een kookluchtje op de vijfde verdieping voor niemand van ons iets zou uitmaken. Och jee. Ah, zelfs als een man me bloemen brengt, dan blijken ze helemaal niet voor mij te zijn, maar voor het leuke knusse kantoor waarin ik werk. T, knus, nou vraag ik je. Ja, ja. Dat is inderdaad iets om je zorgen over te maken. Nou, ik geloof dat ik maar beter kan opstappen en je... Nee, mijn eigen stop laten koken. Nee, nee, nee, TJ, <laughs> blijf eens even hier, blijf eens even hier. Ik moet nog wat met je bespreken. Het ziet er nou uit dat Richard Kenton uiteindelijk toch een boek voor ons wil schrijven. Nou, dat zou je dan toch een beetje moeten opvolgen. Eh, mm. mm -hmm. uh, wil je een kop koffie? Ja, ja, graag. Uh, heb jij er niet toevallig zo'n zelfgemaakt kikje? bij? Nee, oh. maar ik weet zeker dat we dat zouden hebben als het menselijkerwijs mogelijk was... ...om zoiets op twee pitjes voor elkaar te krijgen. <lacht> mevrouw Martin, mevrouw Hetter heeft nog een exemplaar van die Publishers Weekly gestuurd. U weet wel, die met dat stuk onder de kop, wat wordt er bekokstoofd oh, bij... Oh, ik word er nog... Ik gooi het voor mij, maar in de prullenmand. Goed, goed, goed. Ik zal het weggooien. Wat wordt hier vandaag, bekokstoofd, mijn beste Laura. Jonge, jonge, jonge, Richard. Wat ben jij al bollig, zeg. Het is anders wel toepasselijk. Ja, dat zegt iedereen, ja. Oh, bedoel je dat ik niet erg uh, origineel ben? Nee, nee, niet bepaald. Nou ja, ik heb in ieder geval uh, mijn best gedaan. Ja, ik hoop dat je... De opzet van het boek die ik hier bij me heb. Oh. Dan tenminste wel origineel oh, Richard, vind. Richard, <laughs> fantastisch. Je hebt iets bij je. Nou, dan kunnen we meteen een planning maken. Eh, nee, laten we hem eerst even lezen. Het wijkt wel ietsjes af van het idee dat we toen tijdens de lunch hebben besproken. Maar, om, maar, maar de titel die ik toen voorstelde, die was maar zeer voorlopig hoor. Ik vertrouwde erop dat je je eigen lijn zou uitstippelen. Ik heb inderdaad mijn eigen lijn uitgestippeld. En jij bent daar duidelijk tevreden over. Ja, dat ben ik, ja. <laughs> maar alsjeblieft, hier is het. Fijn, hm? dank je. Oordeel zelf. Dank je het is slechts een opzet hoor, maar een tamelijk gedetailleerde opzet. En de titel die erboven staat is niet meer dan een werktitel, zul je wel begrijpen. De invloed van middeleeuwse kloosterkeukens op de eetgewoonte van... Richard. Zoals ik al zei, we moeten nog een sprekende titel verzinnen. Maar, maar dit is een kookboek... Ik denk een serieus werk te krijgen. Er ja, is een serieus werk. Een grondige werk. studie over enkele werken van de 6e eeuwse kloosterdichters. Ja, daar ben jij tenslotte een specialist in. Niet zomaar een kookboek. Oh, dit is niet zomaar een kookboek, Lorne. Het gaat over het leven in de middeleeuwse kloosters. waarvan ik, zoals je terecht zegt, het een en ander afwees. Ja, en het kan een hele serieuze studie worden. En grondig ook. Natuurlijk geladeerd met enkele recepten. Oh, ja, natuurlijk. Ah, dat zal uh, heel wat meer mensen aanspreken... dan een droge academische verhandeling over ritmische accenten. Maar waarom, Richard? Waarom? Ik vraag je om een, een heel serieus werk over middeleeuwse literatuur... en dan kom jij met een kookboek. Oh, oh uit jouw mond klinkt het als een schuttingwoord. De meeste vrouwen... Ja, ja, ja, natuurlijk. Alleen omdat ik een vrouw ben... Oh, god, nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb je nooit als een vrouw gezien. Oh, dat had ik waarschijnlijk niet moeten zeggen. Je had het wat beter kunnen inkleden. Nou, ik wil ook alleen maar zeggen dat de keuze van dit onderwerp voor een boek helemaal niets met jou te maken heeft. Het is de sfeer op dit kantoor. Het, het, het gevoel, de, de warmte, overal. Ik denk dat ik maar opstap. Nee, nee, nee, nee, Richard. Laten we nog even doorgaan op dat idee van je. Oh, mag mijn papieren terug? Wacht, wacht nou even, Richard. Alsjeblieft. Eh, nou, nou goed, als je er dan op staat. Dank je. Maar ik, tot ziens, Laura. Tot ziens, Richard. Maar ik zou het fijn vinden als je... Verdomme. <tosses> Dag, Laura. Richard, heb je iets laten liggen? Ik begin opnieuw. In de vorige ronde heb ik alleen maar misgekleund. Oh, dat viel best mee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik voelde me steeds verder in een moeras wegzinken. En omdat ik een klein misverstand niet wilde laten ontaarden... in een slaande ruzie waar het echt op begon te lijken... heb ik besloten om weer voor aan te beginnen. Oké? Okay. Oké. Okay? Okay. Prima. Ik wilde je de opzet voor een nieuw boek laten zien, Laura. Ik denk dat het nou jouw beurt is om iets te zeggen. Maar als je er niks voor voelt, dan... Uh, het is wel niet precies wat je verwacht, maar ik geloof dat het een uh, goed boek kan worden. En ik denk dat als je het zonder vooringenomenheid mag leest... Mag ik het eens zien? Ja, ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk mag jij dat zien. Uh, let niet op de slordige eerste bladzijde. Ik heb de werklietel eraf gescheurd. Hè. Ik was bang dat uh, sommige mensen er misschien door zouden worden afgeschikt. Uh, ja, ja. Sommige mensen... Ja, maar je zult het misschien... merken dat het, dat het een serieus boek zal worden, hè? Ook al benadrukken we het onderwerp misschien vanuit een iets andere invalshoek... het resultaat past geloof ik heel goed in het beleid van deze afdeling. Ja, ja, ja. Hoewel ik me niet aan de indruk kan onttrekken... dat je het beleid van deze afdeling de laatste weken wat uh, veranderd vindt. Ja, dat begint langzaam tot me door te dringen, ja. En misschien zullen bepaalde mensen zeggen... dat mijn boek maar nog gewoon kookboek is. Toch wil ik er een heel serieus werk van maken. Ja. Um, Laura... Ja? Het spijt me dat ik heb gezegd jou niet als vrouw te zien. Oh, dat geeft niet. Kijk, ik, ik kan jou ook niet louter als vrouw zien. Jij bent tenslotte het hoofd van deze afdeling. Maar ik kan je ook weer niet louter als het hoofd van deze afdeling zien. Want je bent tenslotte ook een vrouw. Hè? Ik vind het ook allemaal erg verwarrend. Ja, ja ik ook. Ja, het is voor een man een hele ingewikkelde situatie. Ja, een situatie waarnaar volgens mij dan nog niet genoeg onderzoek is gedaan. Misschien zouden wij dat toch eens moeten doen. Misschien. ...tijdens het diner vanavond? Ja. Ja, dat is goed. Maar, uh, Richard? Ja? Ik moet je ook mijn verontschuldigingen aanbieden. Het spijt me dat ik alleen op de titel ben afgegaan. Dat ik niet verder heb gekeken. Dat was niet aardig van me. Nou, dat no, is toch goed, dat is toch goed. En het spijt me dat ik het uh, zomaar een kookboek heb genoemd. Ja, maar la, dat woord kookboek vond ik ook niet zo erg... Maar dat zomaar een... Dat, dat sneeuw dwars door mijn ziel. Ja. Het is ook niet zomaar een kookboek, weet ja. je dan? Al het, als het al een kookboek is... dan is het een kookboek geschreven door een literair historicus. Ja. En het is heel iets anders, heel iets anders. Ja. Bovendien lezen mensen graag een kookboek... van iemand die doorgaans geen kookboeken schrijft. Kijk, er zijn al die detective-schrijvers... die ja. politici, acteurs, weet ik veel... die allemaal kookboeken schrijven aan de lopende band. En niet zonder succes. En het mijne... het mijne zal waarschijnlijk de winkels uitvliegen als... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Richard... Uh. Ik ga vanavond graag met je dineren, maar als jij durft te zeggen... als warme broodjes, dan krijg je toch iets naar je hoofd geslingerd... Mevrouw Martin, Beatrice Barter is net binnengekomen. Ze heeft een afspraak met u om drie uur, maar u hoeft zich niet te haasten. Ze zegt dat ze kan wachten. O, dat is dan ook voor u. Ja, dat zijn we inderdaad niet van haar gewend, maar ze heeft het echt gezegd. Als u haar kunt ontvangen, dan zit ze bij Odette. Mevrouw Martin, Dr. Gowen is langs geweest om de laatste drukproeven van zijn woordenboek der literaire phrasiologie af te geven. Uh. Hij vroeg zich af of u hierna geïnteresseerd bent in een lexicon van culinaire vergelijking. Uh -huh. Mevrouw Martin, meneer Early wil weten of u professor Cardell hebt gevraagd zijn memoires van een jeugd op het platteland te schrijven. Of dat hij alleen maar dacht dat het onderwerp ons zou interesseren. Mevrouw Martin, hebben wij een boek in de planning over hoe de speurtocht naar specerijen onze geschiedenis beïnvloedt? Oh, ik, ik. Mevrouw Martin, voelt u zich wel goed? Wilt u een aspirintje nee, of, of liever nee. iets als een alke Martin, Het is af, Emile Girardes boek. De laatste versie is binnen. Het is af. Nou, Laura, je beproeving is voorbij. Emils boek is klaar. En nog op tijd ook. Ja. En? Heb je het gelezen? Ah, oh, briljant. Het beste dat hij ooit geschreven heeft. Inderdaad. Oh, het zal zeker het prestige van onze uitgeverij verhogen. En de winkelt uitvliegen als... DJ. Als nooit tevoren. En zoals ik al heb gezegd, de beproeving is voorbij. Je kunt je nu ontdoen van die onmistbare Odette. Dat hadden we zo afgesproken. Als je tenminste de moed hebt om het te doen. Oh, maak je maar niet ongerust. Die moed heb ik best. Oh ja, dat geloof ik graag. Anders had ik je nooit hoofd gemaakt van deze nieuwe afdeling. Maar Laura, denk nou even na. Als jij Odette nu wegstuurt, hè dan zal men denken dat het alleen maar een publiciteitsstunt was. Een truc om het, om het project in de publieke belangstelling te brengen. Dat heeft het gedaan. Ze hebben lovende woorden geschreven over deze afdeling. Ja, ja. Ze hebben lovende woorden geschreven over jou. Ja, Odette. Heeft... maar het was geen stunt. En dat weet jij heel goed. Nou, dat weet ik nou zo net nog niet. Hè? Moet je eens zien wat het jou heeft opgeleverd. Een kantoor waar iedereen graag langskomt. Uh, een sfeer die eerbiedwaardige hoogleraren inspireert... tot het schrijven van een boek over hun jeugd... en die vervelende oude lexicografen ertoe aanzet een studie te schrijven over de ontwikkeling... van het culinaire idioom in de moderne literatuur. Ja. Ja. Je hebt gelijk. Om nog maar te zwijgen over Emine. Wiens scherpe tong en broze genialiteit... plotseling zijn verzacht... En tot een uh, onverwachte warmte en inschikkelijkheid ja, is gegooid. hij bedrijf niet, DJ. En heeft zijn werk nog op tijd klaargekregen. Ja, dat is inderdaad een hele prestatie. Maar wat als hij nou een, uh, een volgend boek wilt schrijven? Hm? Zonder ook oh, dit? Dat is onmogelijk. Op dit moment denkt hij nog niet aan een volgend boek. Nou, maar dat kun je nooit weten. Op jouw afdeling lijkt alles mogelijk. Trouwens, Laura... Kun jij je de vijfde verdieping voorstellen... zonder die kleine kasserang? Oh, nooit meer peterselie in de koffiekopjes. Nooit meer... Tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok, tjok. Tijdens de lunchpauze. En nooit meer die verrukkelijke sausenproeven van een grote houten lepel. Oh, oh DJ. Jij hebt boven bij ons rondgeslopen. Stiekem. <laughs> ja. Het was erg leerzaam, weet je dat? Zonder Odette met haar kleine casserole zou dit kantoor... Nog saaier zijn dan een onbelegde boterham. Nog taaier dan dikke en draderige stroop. Triest als een treurig verregende slagroomtaart. Kil en koud als de aardappelpuree van de dag te... Zeg, wat is er met jou aan? Nou, het lijkt erop dat je opeens... Uh, Verstandig begint te praten. Met zoete praatjes kun je geen chipolata-pudding maken, TJ. Juist. Dus je stuurt Odette niet de laan uit. <lacht> Natuurlijk niet. Ik mag er misschien niet altijd onmiddellijk door hebben hoe de vork in de steel zit... ...maar ik weet wel hoe ik hem moet hanteren. Wil je bij Spreek? Ja, kom binnen, Odette. Ga zitten. Ik was erg blij met het manuscript van meneer Girardet. Het was mooie tijd. Gefeliciteerd. Het is goed, Nespa. Mm -hmm. Vindt u het niet een goed boek, madame? Oh, het beste dat hij tot nu toe heeft geschreven. En jij hebt je werk ook prima gedaan, Odette. Oh, het mm -hmm. is niet moeilijk om met monsieur te werken, madame. Oh, oh, oh. Ik ben bang dat niet iedereen er zo over denkt. Oh, bij monsieur moet je gewoon heel secuur te werk gaan, hè? Net zoals wanneer je een ei toevoegt aan de volotessos. Je begint langzaam en doucement... Hè? en neemt hem een seconde voordat hij kookt fliekend sluk van het vuur. Anders, oh, maar hij schrijft, Hij wat? Oh, oh hij schrijft. Ah, ja, ja. Ah, ja. Oui, en wanneer monsieur schift, madame Roberckje dan, he? Ja, ja, inderdaad. Maar net als de Soos, madame, is ook onze aandacht waard, he? Want hij schrijft is zo appetitelijk, he? Zo, zo, zo smeurt, mensen, uh, uh, En hij is zo knap, die man, hè? Maar soms, als hij zit te schrijven, ik zeg tegen hem, mijn noem, mijn noem op die shoe. Echt waar, echt waar, tegen monsieur Ja, oh, <laughs> zeker, maar. maar nee, nee, Heel voorzichtig, hè. He? Mon cher, zeg ik dan, u bent erg knap en u bent een begenadigd schrijver. Maar soms is het nodig dat de lezer, die misschien niet zo knap is, mm -hmm. begrijpt wat er staat. Hè? Waar moeten anders de centjes vandaan komen, mon cher, zeg ik dan <laughs> tegen hem, om de wijn te betalen? Oh, je hebt hem enorm geholpen. En ons ook. Oh, ik heb het hier erg naar mijn zin gehad, madame. Ik vind het jammer om weg te gaan. Oh, dat Odette, we willen helemaal niet dat je weggaat. Nee. Monsieur Girardet heeft nu wel zijn boek af, maar er is hier genoeg werk te doen. Oh, meer dan genoeg. Oh, madame. En we willen erg graag dat je blijft. Maar dat wist ik niet, madame. Dat wist ik niet. We zijn niet. je dankbaar voor alles wat je hebt gedaan, Odette. Voor alles. Voor alles wat je hebt gedaan. Oh. En, uh, ja. Oh, had u het mij maar niet gezegd, je madame? Je hebt je werk uitstekend gedaan. Je kunt goed opschieten met de andere meisjes. Je, nou ja, met iedereen eigenlijk. Oh, ne nou niet nou, pas, madame. doe alstublieft op. Ik kan daar niet. dik. Ik wil blijven. Echt waar, madame. Nou, nou, dat is dan toch geregeld, nietwaar? Oh, quel catastrofe! Nee, madame. Het is, au contraire, helemaal niet geregeld. Het boek is af en monsieur en vacances. Ik dacht, het is voor mij ook fini, afgelopen. En daarom, madame, ik heb mijn kleine casserole mee naar huis genomen. Maar die kun je toch weer mee terugnemen, hier naartoe? Oh, u begrijpt het niet, madame. Ik heb mijn kasserol mee naar huis genomen, parce que, omdat ik, euh, ik heb een andere baan, madame. Je hebt. Wat? Ah, oh, oui, c'est vrai. Ik ben wanhopig, maar het is echt zo, madame. Hier vlakbij. Dans le restaurant. Ik ben de nieuwe tweede chef de cuisine in de kokdoor. d'or. Verdomme, Laura. Hoe heb je zoiets kunnen laten gebeuren? Maar hoe kon ik nou weten wat ze van plan was? Het kan niet. Het is, het is belachelijk. Doe er iets aan. Ja, maar wat zou ik er aan kunnen doen? Uh, uh... Geef haar salarisverhoging, uh, uh, uh, Koop een nieuw kookstel. Ach. Uh, geef haar een heel alles, uh, Breek de keuken uit. Uh. Uh, dat heb ik er al allemaal voorgesteld. Dan heeft dat niets uitgehaald? Niets. Ze barstte meteen weer in tranen uit. Nou ja, toen kwam Monika binnen en Ellen. Uh, ze klamten zich allemaal aan elkaar vast... en ze hebben daar samen een potje staan huilen. Het enige wat ze af en toe zei, dat was kelkatastrof. Nou ja, en die oude professor Morrow die stapte binnen met de drukproeven van zijn boek over de Albigentische kruistocht. Die stond letterlijk handenvrikkend in de deuropening en die zei voortdurend: Ach nee, ach nee, alsof dat iets zou helpen. Ik had dat meisje moeten trouwen. Nou ja, en het ontbrak er nog maar aan dat Emile binnen zou komen lopen. Wat zeg je daar, TJ? Tweede chef de cuisine in de Kokdor. Wat een waanzin. Ze had veel beter met mij kunnen trouwen. Heb je haar ten huwelijk gevraagd? Oh, nee. Maar niet omdat ik er niet aan gedacht heb. Ach ja, ze. Ze weet het overal zo, uh, zo gezellig te maken. Hè? Ze geeft een man het gevoel dat er... dat er iemand is die uh, omgeeft. Weet je Larme? Het is nogal eenzaam hoor. Dat is Merie gestuven. We waren nog steeds in het oude huis. Vol herinneringen. En dan voel ik me er eenzaam. Dus dacht oh, ik. Dj. Dus dacht ik dat het fijn zou zijn om weer een vrouw in huis te hebben. Gedekte tafel. Als je van je werk thuis komt. Iemand die, die blij is dat je er bent. Bloemen. In de hol. Maar oh, dat is jonger dan je eigen dochters. Kan je toch niet menen? Nee, eigenlijk niet. Desondanks had ze ja kunnen zeggen. Ik heb een hele goede huidgeruste keuken. Hè. Afwasmachine, magnetron over. Oh, nou, daar zou je Odette niet blij mee maken. Magnetron <laughs> <oven. laughs> Ik zal nu gedwongen zijn om naar die vervloekte kok door te gaan. En ik zal nog moeten betalen, ook als ik een fatsoenlijke maaltijd wil. Ja. Maar wat doen we nu? We zullen schouder aan schouder moeten opmarcheren. Onverzaagd en voor niets en niemand wijkend. Hoop ik. We zullen allemaal moeten wennen aan een leven zonder Odette. Dat zal niet meevallen. Jij mag de hemel op je blote knieën danken dat jij beneden in de directeurskamer zit. Broem. Ja, jij wordt niet blootgesteld aan de verwijtende blikken van secretaresses... Of de beschuldigende oogopslag van auteurs. Die midden in de zin, wat wordt er vandaag bekokstofd, Laura? Plotseling stilvallen. Een arg argwanend hun neus in de lucht steken en mij vragen. Wat heeft u met Odette gedaan, mevrouw Martin? Ik zie dat je hier je moeilijke tijden voorbereid. Je loopt niet erg over hè, van medeleven. Ja, ik snap nog steeds niet hoe jij dat meisje hebt kunnen laten ja, begin weggaan. Begin daar nou alsjeblieft niet weer over. <laughs> wat ben je van aan te doen? Ja, wat kan ik doen? Mezelf niet laten kennen, blijven glimlachen. Ik ga hard werken en in mijn vrije tijd kooklessen nemen. Met de uitwerking kom er gewoon niet toe. En daarom zit ik nou hier. Het heeft geen zin horen. Het heeft geen zin. Ik zit muurvast. Ja, ja, ja, dat zat professor Kadel ook al en dokter Going en. Oh, het lijkt alsof ik hier <tie> alleen maar zit om opbeurende toespraakjes te houden tegen wanhopige auteurs. Die heeft iedereen al last van gebrek aan inspiratie? Alleen Emiel niet. En om hem zit ik nou net niet te springen. Omdat hij met vakantie was. Ja, dat was hij ook. Maar hij vorige week weer teruggekomen, vol inspiratie. Ik wou dat ik kon zeggen. Wat wouden wij het niet kon zeggen? hier het kantoor binnen, helemaal in de stemming om aan een nieuw boek te beginnen. Maar ja, dat was geen Odette. <tie> dat is wel furieus hè, oh, Alsjeblieft, dus. stop, zeg dat woord niet hoor. Het is geen grap. Ik weet hoe jij je moet voelen. En ik weet hoe jij je moet voelen. Alle auteurs raken in paniek wanneer de woorden niet willen komen. En die ideeën blijven steken. Ja, die moeten we tevoorschijn praten. Waarom, eh, waarom kom je niet met mijn lunchje? Toch niet in de krokodil? Nee. Ik wil olie op de golven gooien en geen zout in de wonden wrijven. Waar dan? Hier. Ik heb het kantoortje naast de keuken veranderd in een soort lunchroom. Klein, maar gezellig. Uh, zou daar misschien kunnen eten. Kaas en een appel? Nee. Ik heb een kleine casserole. Echt waar? Oh, nou ja, ik sta niet s morgens hier van tjak, tjak, tjak, tjak, tjak in de keuken. Nee, ik heb er uh, gisteren tijdens de kookles klaargemaakt. Kookles? Jij, Laura? Ja, ik moest toch iets doen. Uh. Ja, mijn kleine casserole haalt waarschijnlijk niet bij die van Odette, maar... Nee, ik ga vooruit, Richard. Ik ga <laughs> vooruit. Ja. <laughs> oh, ja? Er is bezoek voor u, mevrouw Martin. Ik heb het te druk, Monica. Dat weet ik, Als het ik, een auteur dit... is, ik heb nu geen tijd voor hem. En ik heb geen casserole bij me voor de lunch. Maar het is Odette, mevrouw Martin. Odette? Onze Odette? Nou ja, waarom zeg je dat dan niet meteen? Laat hem maar binnenkomen. Huh? Bonjour, madame. Oh, hallo, Odette, kom binnen. Hoe maak je het? Kom, ga zitten. Geef je mandje maar hier. Uh, nee, dank u. Ik oot er bij mee. Nou, zoals je wilt. Maar, uh, is er iets? Zo te zien voel jij je niet erg op je gemak. Ik ben teruggekomen, madame. Ja? Ja, ik ben blij je weer te zien. Ik weet zeker dat dat ook voor de anderen geldt. Monika? Ja, mevrouw Martin? Zou je voor ons allemaal een kop koffie willen maken? Hè? Ja, doe ik. Hey Monique, ma chère. Pour moi un tout petit peu, eh? très noir et heel zoet. En, en heel, heel heet, ik weet het. Oh. Oh. Dat heeft zij goed onthouden. Odette, vertel me eens. Ik wil mijn mandje niet neerzetten, madame. Omdat ik er niet zeker van ben of u het wilt. Wat wilde? Je mandje? Oh, nee, madame. Het gaat om een kleine casserole die in de mandje zit, comprenez? Dat zit in de mandje en ik wil hier terugkomen. Om hier te blijven, bedoel je? Je, je wilt weer bij ons werken? Oh, ja. Ja, erg graag, madame. Maar, maar de kok door? Ik wil daar weg. Ik vind daar niet leuk, madame. Oh, maar ik, ik dacht dat je het daar wel naar je zin zou hebben. Ik bedoel, een echte keuken. Oh, een keuken, ja. Maar echt... Ik ben daar niet zeker van. Ze hebben daar een grote machine, madame. Mm -hmm. Zz, die ja. klaar is kies. Maar dat is niet natuurlijk, hè? Nee, nee. Geef me maar de grote mes in de oude ja. plank, zodat ik kan hakken, zoals de bon Dieu dat heeft bedoeld, ja. oui. Op die manier leert de vingers precisie en leert de geest patience. Dat heeft mijn grootmama mij geleerd. Oh ja. En, en wil je daarom weg? Nee, madame. Ze wil mij daar niet laten typen. Typen? Maar waarom wil jij hemelsnaam in een restaurant typen? Maar ik type niet in de restaurant, madame. Nee, zoiets zou ik nooit doen. Maar waar dan? In de keuken? Nee, madame. In een keuken, men kan niet typen. Ik type het in dit kamertje achter de keuken. Daar zit het mijn kleine type Maar alleen in de dejeuneruur, comprenez? Uh, ja, ja, ja. Ik compreneer. Ja. Het, het, het is het kamertje waar het personeel eet, madame. En de kelners Oh, madame, de kelners Het is als niet de geloof. Huh? Zij zet de klant de voedsel voor dat wij met uiterste zorg bereid. Uh -huh. Knel van snoek en sous-nantua, en dan gaan ze in dat kamertje binnen eten. En wat eten ze? Poeder met pinda kaas. Oh mijn heer! Oui. Ah, ah. het zijn de kenners, hè? Wat kan je verwachten van deze mensen? Zij zijn die zeggen, oh op met dat type. Het is niet goed, zeggen ze, alsof zij zouden weten wat goed of slecht is. Dit is een restaurant, zeggen ze, en geen typkamer. Ongelooflijk, ce pas? En ik zeg, maar oui, ça va très bien. Oh, het is niet erg praktisch, maar het kan. Voilà, zeg ik, ik kan mijn kleine machine hier op het hoekje van de tafel zetten. Daar zat ze comfortabel, zonder te storten, aan met pindakaas. Ja, maar wat ik niet begrijp, Odette, is waarom, met al dat heerlijke koken, wil je typen? Maar, voor monsieur, madame. Monsieur? Émile, monsieur Girardet? Oui, oui. Hij is begonnen zijn volgende boek, madame. Maar dat weet u toch? Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Dus ik kom naar de cocktail, madame. Ja. Wij bereiden de voet jou. En hij heeft voor jou. Niet vanwege de voet van jou, compreende? Maar omdat ik daar ben en huh? niet hier. Maar ik zeg, ik geef u de voet met worteltjes. Oh, worteltjes zijn goed voor de lever, madame. Oh, oh, en bijna, ik zal uw boek uittypen. Dus u ziet, madame, wat kan ik anders doen wanneer ik kan dan zeggen, oh, op met dat type. Ik zeg, alors, geen type, dan ook geen Odette. Oh. Nou, dat was uh, heel dapper van je, Odette. Mm -hmm. Monsieur is niet erg agréable, als hij is boos. Ah, Maar Madame, er is nog iets anders. Het is niet alleen die machine die giet of de kelders of Monsieur. Er is nog iets anders, Madame. Het is de chef de cuisine, Jean-Baptiste. Mm -hmm. De chef de cuisine. Eh? Oh, het is nauwelijks voor te stil, Madame. Maar, eh... Ja? In zijn zool duwleren, Madame. Hij doet een grote nagel. Um. Kruipnagel. Incroyable, n'est-ce pas? Maar het is zo. Ah, je moet zo je principe hebben, n'est-ce pas, madame? Ja. Je moet, zoals u dat zegt, ergens een grens trekken. Ja, hè? dat is zo, denk ik. Ja. Voilà. U. Uh, madame. Ja, Odette. Kan ik mijn manchet nu neerzetten? Kan ik mijn kleinkasserole weer hier laten? Uh, mag ik uh, bij u terugkomen? Maar natuurlijk, Odette. Natuurlijk mag jij dat. Je moet zien met U hebt geluisterd naar de Franse kokkin van Margaret Dunn in de vertaling van Joop Berger. Rolverdeling, Laura Martin, Henny Orrie, Richard Kenton, Hans Veerman, TJ, Erik van Ingen, Odette, Marijke Merkens, Monika, Corrie van der Linden, secretaresse, Lisbeth van Apeldoorn, Technische realisatie, Henk Brouwer, Assistentie: Monique van Riel, regie, Bert Dijkstra,